Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Dik twee maanden nog en dan krijgen we Donald Trump versus Kamala Harris. Zij is nu officieel de presidentskandidaat namens de Democratische Partij. Als ze wint wil ze een president zijn voor alle Amerikanen. Dat zei ze vannacht tijdens een speech op een grote bijeenkomst in Chicago. Ik weet dat er mensen van verschillende politieke vijfden tonight. en ik wil je weten... I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 5 november. Een NAVO-basis net over de grens in Duitsland zit op slot vanwege een mogelijke dreiging. Wat dat inhoudt weten we niet, maar iedereen die er niet per se moet zijn is naar huis gestuurd. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er iets aan de hand is daar in Geilenkirchen. Vorige week zou er met de drinkwater zijn gerommeld. En ook probeerde iemand in te breken. Of er toen iemand is opgepakt is niet duidelijk. Na 42 jaar komt er alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador. In dat land in Midden-Amerika was toen een burgeroorlog aan de gang. De journalisten liepen in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalige minister van Defensie en twee officieren moeten terechtstaan. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. Let op als je dit weekend op pad gaat met de auto... want het kan weer een bende worden op snelwegen rond Utrecht. De A2 is weer dicht vanwege werkzaamheden... en dus komt Rijkswaterstaat met deze oproep. Als je de weg op moet als automobilist... Uh... Probeer de regio Utrecht te vermijden. En als je toch in de regio Utrecht moest zijn... vertrek op tijd en volg de aangegeven omleidingsroutes. Vorig weekend was het ook al raak. Toen stond het in Nieuwegein, Houten en IJsselstein muurvast... door mensen die binnendoor probeerden te rijden. Sommigen waren van het eind van de middag tot 11 uur s'avonds onderweg. Maandagochtend gaat de A2 richting Den Bosch weer open. En het weer nog. In het oosten en in Limburg zijn er vanochtend wat opklaringen met zon. Verder vooral veel grijs en kans op regen vandaag. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat voor de Leidse Rijn ten 4 kilometer file. Je hebt 10 minuten vertraging. De weg is daar weer afgesloten tot maandagochtend tussen knoppen Rijn en Vianen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Sandvoort. Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Let's 9. You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 Step two, let an MC come in effect with King Boy D. I'm gonna be, gonna be, old time sucker. You know the time. I never stutter. A feat, a dream, and yet seem bright. Yeah, past the mic. What time is love? What time is love? Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten. Ze liepen in 1982 in een hinderlaag van het leger. Voormalige minister en twee legerofficieren moeten terechtstaan. Marineschip de Karel Doorman komt vandaag na ongeveer vier maanden terug in Den Helder. Het schip deed in de Rode Zee mee aan de EU-missie om de internationale scheepvaart te beveiligen tegen aanvallen door Huthi-rebellen. Op IJsland is de vulkaan op het Schiereiland Reykjanes weer actief. Dat is voor de zesde keer sinds december toen de vulkaan voor het eerst in lange tijd uitbarstte. Volgens de autoriteiten bleven de gevolgen deze keer beperkt en was een evacuatie niet nodig. Het weer, veel wind, vanmiddag regen en het wordt 21 tot 24 graden. Hi. Mm, come on, shine your heavenly light. ZFM, Zfm.